Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Rotterdam hebben buurtbewoners iemand overmeesterd... die zich verdacht gedroeg nadat er opnieuw een explosie was in de straat. Iets voor twee uur vannacht was er een harde knal... bij een huis in de Grasstraat in Rotterdam-West. Een nacht eerder was bij hetzelfde huis ook al een ontploffing... Na de explosie zagen buurtbewoners iemand die zich verdacht gedroeg. Ze overmeesterden hem, waarna de politie de verdachte kon oppakken. Er wordt nog gezocht naar een tweede verdachte. Een van de oprichters van muziekblad Rolling Stone... is ontslagen bij de Rock'n'Roll Hall of Fame... Eerder deze week gaf hij een omstreden interview in de New York Times. Het antwoord dat Jan Wenner gaf op de vraag waarom hij alleen witte mannen had geïnterviewd voor zijn boek, werd door velen gezien als vrouwonvriendelijk en racistisch. Ik wil niet zeggen dat ze niet wel bespraakt zijn, maar probeer maar eens een diepgaand gesprek te voeren met Janice Joplin, was zijn antwoord. De restanten van Orkaan Lee hebben Canada bereikt. De orkaan is inmiddels afgezwakt tot een tropische storm... maar veroorzaakt nog altijd veel overlast. Tienduizenden inwoners zitten zonder stroom. Het weer bewolkt en vooral in het midden en westen van het land regen. Vanmiddag droog en vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden in het noorden en 26 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 En dat doen we dan ook met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. En die muziek die wordt elke week weer beschikbaar gesteld door Kort Draaier. Daar bedank ik hem hartelijk voor. En als opening hoor u weer oud vertrouwd onze herkenningsmelodie. Een opname met 1928. Louis Davids met Weet je nog wel oudje? De afgelopen twee weken hebben we Jan Molenaar gedraaid met uh, ja, Piratenliedje. Oftewel Weet je nog wel oudje? 1956. Een nieuwere versie. En uh, dit was het origineel, het 1928. En de volgende artiest is Eduard, roepnaam Eddie Christiani, Geboren in Den Haag op 21 april 1918. En overleden in Aalsmeer op 24 oktober 2016... was hij een Nederlandse gitarist, zanger, componist en tekstschrijver. En tot uh, 2010 was hij actief als zanger. Maar sinds 2008 uh, trad hij niet meer in uh, zalen op. Nou, hij heeft een heleboel leuke plaatjes gemaakt. Zonnig Madeira, 1938. EK wil jou, hè? Hé, hey, Zakja krij. Als op de Capri, de Rozentuin, bloeien 1942. Zonnig Madeira, nog een keertje, 1943. Oude taaien. En een iets minder uh, grote hit. Nou ja, minder groot. Uh, een van de bekendste platen die ik dan ken is onder andere Spring, maar achterop in 1952. Maar ook uh, Greetje uit de polder. En uh, even, ik ben even snel aan het spieken, welk jaar die ook weer was. Maar ik kan het zo even niet, uh, niet vinden. Volgens mij was het een B-kant of zo van een ander plaatje. Nee. Greetje uit de polder, 1950 is die gemaakt, samen met het ensemble onder leiding van Franse Popti. Hoort u nu Eric Christiani met Greetje uit de polder. Ik weet in de polder een huisje te staan, verborgen door bloemen en struiken. Een slootje ervoor met een stoepje eraan en vensters met rood-witte luiken. Ik ik elk jaar met vakantie naartoe Ik voer daar de kippen en melk er de koe Ik maai en ik saai er zo'n beetje En zoen in het klompenhok geetje Geetje wat ben je toch mooi Kleine geetje uit de pol Het kind van het lage land. Blond van haar en blauw van ogen Geef mij toch je hand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 naar alsof het gisteren was gebeurd, ik mis je zo. Ik kwam in de bus, in de bus van Bussem naar aarde, voordat ik het wist, nooit zal ik dier het vergeten, dat ik naast jou heb gezeten, jij ik mij aan, ik keek jou aan. van hield mijn hartje voor je open. Was in de bus aarde. maar ik durfde niet te houden. in de bus aarde, dat het zo zou gaan. Ik mis je zo. Van bussen naar laden voordat ik het mis, maar ik wist het nooit zal ik die het vergeten. dat ik naast jou heb gezeten. Jij ik mij aan, ik jou aan, een en toe. In de bus van bussen naar Naden, kreeg ik het stussen. In de bus van bussen naar Naden, Maar het waren Helma en Selma. Het in de bus van Bussen naar Naarden. En daar verrode u Lisbeth lees met kinderen een kwartje. CFM Zandvoort lokaal omroepen vanuit de badplaats Zandvoort. De volgende artiest is uh, Toon Manders... geboren als Antoon Manders, roepnaam Tom... geboren in Den Haag op 23 oktober 1921... en overleden in Utrecht op 26 februari 1972... was een Nederlandse tekenaar, komiek en cabaretier. En uh, als cabaretier werd hij met name bekend als... Uh, onder zijn pseudoniem Dorus... En zijn allergrootste hit... en zijn allereerste hit, eigenlijk moeten we dan zeggen... is meerdere keren uitgebracht, onder andere in 1957... maar uh, het was de eerste hit uitgebracht op DK. De B-kant is de nachtwacht en de A-kant is uh, de twee motten. U hoort nu Doris uit 1957 met twee motten in mijn oude jas.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 Ik ben een geboren eenzaam mens. Maar dat was mijn eigen wijze wens. Een echt verbond heb ik steeds kunnen verhinderen. En al zeggen mijn relaties tegen mij. Maar joh, breng toch die jas naar de stomerij. Want dat vod, dat begint al knapjes te verminderen. Maar juist zo'n vagebond als ik, die kom pas reuze in zijn schik met zijn alweer jas. Twee motten en tien morten kinderen. Een familie motten woont er in mijn jas. Ik laat ze renforten als een kleuterklas Nou zitten ze boven in mijn kraag en eten zich een volle maag. Ze vreten mijn hele jas kapot, omdat de mot toch leven moet. Die lieve charlotte en mottengewas met een dotte van motten wonen in mijn jas.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 Zo blij voor jou en mij, wij waren altijd bij elkaar, helaas die mooie tijd is nu. Een Thee met koek Daarna komt er een glaasje Met dit of dat liker En als het bezoek naar huis gaat Dan hoor ik voor de deur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 Dus met wel bedankt voor het gezellige avondje. En het is natuurlijk vertaald van... Uh, ...vielen dank voor die viele bloemen uit Duitsland. En daarvoor hoorde u Ronnie Tober met iedere avond. En de volgende band, die is uh, in 1927... ...moet ik even kort vertellen. was uh, Bill Buisman, als stuurt aan het werk op een schip. En tijdens een reis bij uh, Vancouver... ...zag hij de film White Shadows in the South Seas. Een optreden in de film van drie Hawaïaanse muzikanten... ...inspireert hem om uh, een band te gaan beginnen. In eerste instantie noemt hij de groep de, het... De kilima Trio en later opgedookt op de Klima Hawaiians. En op 26 juni 1934 treden ze voor het eerst op bij de KRO. De bed bestaat uit de Buisban Willem Ruivenkamp en Smoke van der Elst. En nu wordt ze nu de Kili Hawaiians bed aan het strand van Waikiki.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 Gaat je voor de oorlog van de Simmeling? Kent het eraf, middelbare dame Of komt u in moeilijkheid in het daar Een hoe bestaat het? Waterverf, wijt u dat. den? ben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 It's not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 zonder naam met O. Heideroosje. Ooit hebben ze eens een, een, op de radio een, een programma gedaan met uh, om, uh, ja, de luisteraar te verzoeken om een naam te verzinnen voor uh, het orkest zonder naam. En ze hebben een heleboel gekregen, maar uiteindelijk bleef het orkest zonder naam en daarvoor horen u Willem Parelof, terwijl Wim Sonneveld met Daar is de Orgelman. En de volgende dame is Hendrika Elisabeth Jansen. Geboren in Amsterdam op 8 oktober 1924. En overleden hier in Zandvoort op 21 januari 2016 was een Nederlandse zangeres. En ze werd bekend onder haar artiestennaam Zwarte Riek. En zat als bijnaam de Jordaanprinses. En u hoort er nu Zwarte Riek met de Modinettes. Nee. Zijn van Atelier, de modinet, de modinet, dus. Wij zijn de meisjes van Confectie Atelier, de modinet, de Wij zijn de meisjes van convectie, Atelier, wij doen steeds aan de mode mee. De mode is zo grillig, het verandert ieder jaar. Wij volgen maar gewillig, met naald en draad en schaar.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 Want op aarde heeft handigheid zijn waar. Is ja. De muziek van Lenny Koer en Les Poppies met Visiten. Hele grote hit en ook veel gedraaid of veel gebruikt, moet ik zeggen, bij karaoke shows. En daarvoor hoor u de trekvogels met Kleine Schooier. En de volgende plaat is een single van de Nederlandse zanger Benny Nijman. En we moesten een beetje zoemelen, want uh, uh, hij komt niet uit de jaren 30, niet uit de jaren 40, niet uit de jaren 50, 60 en 70. Maar hij komt uit 1981. En hij stond in hetzelfde jaar als trek op het album Vlinders van de Nacht. Waar het de tweede single van is, Na Ik Zal Je Heb. Vrijgezel, daar hebben we het over. Is het nummer geschreven door Benny Nijman, Robert Frank Jacobi, Dominique Modinu en, en uh, Enrica uh, Bonicorti. En geproduceerd door Jean-Luc Drion. Het is in Nederlandstalig bewerkt van het lied uh, La Lontana San van Dominique Moduno. Het is een nederpopliedje waarin de liedjesverteller zingt over eenzaam leven van een vrijgezel. En de B-kant van de single is Vlinders van de Nacht... welk als zesde track op het gelijknamige album te vinden is. Het, haalde, het lied haalde in Nederland uh, enorme successen... maar het beste deed het in de Vlaamse ultra top 50. Hier piekte het op de tweede plaats en stond het 15 weken in de hitlijst. De piekpositie in de Nederlandse top 40 was de 11e plaats. In de acht weken dat het in de lijst te vinden was... in de nationale parade kwam het tot de twaalfde plek... en in de tiende week dat het in de hitlijst stond. En ja... Mm, niet uh, een nummer 1 positie in Nederland, ook niet nummer 2, maar hè, wel echt een plaat waar hem ook draait. Iedereen zingt hem gewoon keihard mee Het Vrijgezel. U hoort hem nu, Benny Nijman en Vrijgezel, een vrijgezel die gaat van slapen. Hij is zo zielig, zo alleen. Zijn eten haalt hij uit de muur. De eenzaamheid die drijft hem voor.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 Als hij van zijn vrijheid heeft genoten Als hij zegt was fijn bedankt tot ziens Een vrijgezel die gaat pas slapen Als hij al zijn zinnen heeft geblust Pas wanneer de vogels weer gaan zingen Gaat hij naar huis terug Die naar huis terug. De tijd van de leer, Dat zand voert het Zandvoort. Uit Zandvoort.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 En morgen dan is het kermis, dat wordt een reuzefeest. Het hele dorp is tapeldoel, maar Tonia het meest. Mijn varken gevuld met duiten, heb ik vandaag geslacht. Om kermis met haar te vieren, als het kan tot middernacht. Tonia, Tonia, driemaal in de Rotterdam. Boven mijn opklapbed, daar hangt jouw portret. Tonia, Tonia, driemaal in de Rotterdam.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 Het was Max van Praag met Grootvaders Klok en tot zover ook deze uitzending van Zandvoort uit Zandvoort. Zometeen heel veel plezier met CFM Jazz. Wees u nog een hele fijne week en uiteraard eh, op zaterdag tussen 1 en 2 wordt dit programma herhaald. Ik laat u achter met een Amsterdamse zanggroep die eind jaren 50 bekendheid uitvergaren. met covers van de Everly Brothers, The Sisters, Rooftop Singers en andere Amerikaanse tiende Ik heb het over de Foraio's en u hoort ze nu met ik zie je elke morgen. Ik zeg nog een fijne dag en misschien tot een andere keer. Tot ziens.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 Elke morgen, zie elke middag, zie elke avond weer. Drie keer alle dagen, maar wat is nu drie keer? Het is niet veel, is niet veel. het is heus de korf, jou en mij, en, en ik wil Mijn dag in drie, en me best blij als ik je zie. Als ik je zie. Al is het een keer of drie. Drie. Drie. drie, maar het gaat veel te veel. Soms ben je zen.